Thank <laughs> you. Ik heb ook het idee dat we er zijn, ik, het zweet barst me nog steeds de hele tijd uit, dus ik kan niet al te veel uitbrengen, mijn hoofd is er helemaal bij en uh, de muzikanten die kunnen niet beter, ik hoorde net een Django lopen, ik denk ik streel iemand en het leek bijna alsof ik iemand zei van stop nou met spelen. Ja, ik streef een beetje lullig, sorry. <laughs> dat is de leeftijd, hè. Ja, dat is weer genieten. Ja, en voor Burger, uh, burger dit is echt een opname, dus... Uh... Er komt er ook af en toe dus het wordt wat zijn. De ritmische ja. variaties op een uh, op een hoest. Ja, ja. Het was een ribbeltje, een is helemaal perfect, man. Ja, dank je ja, maar. Ja. Ik werd door Gisbert weggedreven van de microfoon dus dacht Ja, maar ja. Dat, dan ben je er nog steeds. Zo hard ben je. Vandaag ja, ik heb vandaag wat meer last van uh, gebleven aan zelf zelfvertrouwen dus. ja, je oren zitten een beetje dicht, denk ik. Ze zijn allemaal een beetje een lappenmand. Ja, nou... Het een lappenmand-uitzending. Ja, dank je, Matouw. Uh, maar we hebben nog uh, nog een, een de heel de goed... mee uh, doen. Heel goed nieuwjaar. Brood. Nou, dan ga ik te nog uh, graag even in gebruik maken. Oh, uh, als je toch aan het schenken bent. Ja. Zo. En ja. Het is een goede, uh, goede noemt? De ja, we, dus de, de hoofd werkt niet, de oren werken niet. Daar en je smaakpapillen werken niet. Nou, ik zei dat het een goede smaaksensatie was. Dus Tof, dat het, ja, dat eh, toch, zolang je gevoel voor ja. ritme maar werkt, is er niks aan de hand. Okay. Hm? Maar ik zou niet Serie. veel dingen tegelijkertijd doen. Nee, nee, nee, nee want, je moet, want je wilt het wel mooi doen. <laughs> nou, jij toch? Ja, want je wilt het wel mooi doen, anders doe je het niet. Okay. Dat is mijn zin. Dat lijkt het lijkt een beetje op een kikker, weet je niet? Ja, ja. ja. Nee, ja. Nee, maar als het geluid wordt. Ja, ik heb mooie kikkers. Ja, laat me horen. <coughs> rabbit, rabbit, ja. of zo. Ja. Ja. Je gaat wel laag zitten. Man. Oh, je zit op het bed natuurlijk. Ja, nee, ik zit hier best wel goed hoor. Ik zit lekker. Ik kan altijd gaan liggen meteen. Nou, dan wordt echt laid-back jazz. Mm -hmm. Ga je liedjes zingen? <coughs> Wat voor liedjes zou ik ze zo gaan zingen? En dat moet je zelf weten. <coughs> Zo is de Mentaal, uh, geleerd. Het is een liedje van Chuck Berry, nota geloof ja, ik. In ieder geval, ik heb het van Chuck Berry geleerd. <tied> ah, ik ga mijn Ik heb ook vergeten. -da -da -da -da. Of dan doe ik zo. But because I try, together we'll always be. Oh darling, together we'll always be. Nou, snap ik de vliegmacht. Baboe, boe, ba, babi, boe, ba. Babi, <laughs> ba Ja. Dat is een van de liedjes waar mijn meisje mee heeft uh, veroverd. <laughs> Echt waar? Ja, oh, goed hè.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 Ja, precies. Dat is het. Dat is het. Is het niet je naam? Nee, nee, nee. Bij deze. Shake it baby. <laughs> <laughs> One more time. One more time. and uh, See the girl with the red dress on. You <coughs> can do the boogie all night long. Do it like I do do. <laughs> Warm <coughs> ja. Ik heb het ook de hele tijd Lord in Dream about a reefer that's five mighty mess, but not too strong. You get high, but it won't be for <coughs> long, if you's a viper. <sighs> Now I'm the king of everything. Yeah. You gotta be high before you can swing. Come on and Light that tea, and let it be. Yeah, let me tell you, if you was a viper. Now your throat gets dry, you know your eyes. Everything is dandy, is that so? Then you can say to come. Jog on down to the candy store, as so a eats, as your end. Bust your con on peppermint candy. Now you know your brown body sex. And you don't give a turn if you don't pay the rent. The sky is high, and so am I. Not nog neater, maar <laughs> if you survive, viper Let the band play, yeah. break actually <laughs> <laughs> <laughs> precies. Maar je steekste. bent zo hij al je weer weten. Hè? Ja. ja. Nou, dat is dit dan? kopieer. 5 feet long viper. Dat huh? uh, ah, is twee... dat Vijf feet, nee, met vijftig toch? Ja, sorry. De oh, oh, oh. Ach, wat een, een joint hè. Wat is je Een joint? Een joint. Wat een lol hmm? toch? Hier. Een joint. Een joint. Een joint. een ook wel, maar ja. Ik ben... Ik twee dagen bezig met kleppers uh, te oefenen. En ik had gisteren. Gister, ja, een soort van die stokjes, weet je. Bones. En uh, ik had gisteren zo'n spierpijn dat ik mijn armen niet eens kon optillen. Al mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. oh, fanatiek heet dat. Uh... Ja, maar ik, ik heb natuurlijk. Uh, ik moet er, Hier ik... komt wat nou op de bones. Ik moet Normaal ik is het een ik hele het doen, heen. Heen. Het is, dus jongen, Maar nou komt ze de... een neurotische aard <laughs> echt goed naar, naar voren. Maar, je hebt ook iets van een roze te zien aan je gezicht, of ja. Ik denk die is ook iets. En dan moet je eigenlijk met twee handen, maar dat gaat helemaal... En dan lies nog tegen elkaar in, dat is niet tegelijk hetzelfde. Deze is helemaal mooi. Met Chinese stokjes kan ik nog wel eten, maar dat gaat iets anders. Nee, dat lijkt er heel erg veel op. Eentje vast en eentje los. En dan doen ze dat automatisch, hè? Ja, maar nog is ja. Ja, het mooiste. Een driehoekje maken, hè? Ja, een driehoekje maken. ja nou ja, je kan ja. allerlei ja. bewegingen maken. Maar... Ja, maar dat zijn ja, verschillende situatie. Daar ik, moet je ik, heel ik, voorzichtig ik, mee zijn. En uh... Het leukste vind ik wel dat ik het geluid heb ingeregeld op een heel klein lief instrument. <lacht> <lacht> en het geluid wordt <lacht> steeds harder. Ja. Ja, alles? Nee, ja. dat is echt ja, dat is heel hele interessant. Het is, is heel doordringend natuurlijk, zo'n tikje. Heb je dat lieve instrumentje ja. niet gezien, wel. Die ah, dat kleine gitaartje. Ja. Ja. Ja. Nou ja, gitaartje. dat is het ook noemen. Tjak heet het. Jack. Is dat een tjak? Dus het is een tjak en het is een ukulele familie. Maar je hebt hem toch af laten stellen? Stemmen, nee, dat is, nee. toen ik hem kocht, toen, toen was de toets, was die hele verdeling, die klopte geen hout van. Dus ik heb een nieuwe toets op laten maken. Zou, je kende de originele toets niet, die hoort erop te Nee, de, de, de toets die erop zat, de fretverdeling klopte niet. Omdat? Omdat het gewoon kloten gemaakt was. Oh, ja, dus maar zijn... leuk instrument, was het was zo'n ja, leuk ja. instrument, ik dacht, ik wil hem toch hebben. En toen heb ik er dus een goede toets erop laten maken. Maar nou, het klinkt wel goed. Het is een leuk ding, ja. En ik leer er weer een hoop van, want het speelt heel anders dan niet. En toch kan ik, wat ik daaraan op leer weer hierop gebruiken dat is het leuke ja, dat ah, is schrijven met een penseel of met een stift of met een tekenpatroon de bewegingen kun je natuurlijk wel gaan proberen over te zetten maar toch zal elk apparaat zijn eigen kwaliteit hebben. ja, ja maar hoe meer verschillende apparaten je uh, instrumenten speelt, je, zeg maar dan gaat dat onderling gaat het ook uh, krijg je een soort kruisbestijving Nee, het, is goed, ja, ja. het is goed voor het ene instrument om ook op een ander te spelen. Ja. Ja. <coughs> dat heb ik ook. Dus uh, de gitaar hier al iets voor ontdek je, ontdek je nee, nee, een nee, mooie nee, samenklank. Ik, ben, ik hou van snaren en niet van knoppen. Ja, maar dan misschien op een andere manier naar gitaarspel kijken. Zou dat, oh, ja, je je moet eens een keertje op YouTube moet je eens kijken naar Tom Morello. Tom Morello? Ja, Tom Morello. En dan... Uh, met zijn cello. Ik weet niet zo, hoe dat specifieke filmpje heet, misschien wel Guitar Lessons Part 1 of zo. Maar dit is een gitarist, die speelt elektrisch gitaar. Maar die is voorkomen wars van elke traditie. Ja, dat is, dat en is het super wat ze Het is te gek wat hij met zijn gitaar doet. Hoe heet hij? Morello. Tom, Tom Morello. Morello. Hij is van, uh, van uh, Race Against the Machine. Aha. Dus er is nog wel hoop. Ja, het is, Want ik vind er is gewoon een heleboel, er is zoveel verschillende uh, manieren voor het bespelen van een gitaar. Er is niet een goede manier en een slechte manier. Heb ja, een Montgomery wel eens opgezocht hm? op YouTube? Ja, maar met Montgomery. Is de tweede... Van Montgomery? Er speelt nog steeds meer zo. Ja, ja, ja. Er zit echt niks aan, ik denk. Ja. Ja. Oh ja? Komt van ja. ja. Alles is de duim. Hm. De caravan kennen wij het beste als het tune van Wie van de drie. Ja, <coughs> <coughs> ja dat is goed. Dus een... dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, maar de dum, dum, dum, dum, dum, Maar dum, dum, dum, dum, dat kan we mogen toch ook af en toe een het is een hele rustige avond. En er zijn allemaal oude heren. Oh nee. Oude en nieuw wat? Dat is ook een liedje waar de olifanten in het circus komen. Oh, is dat zo? Dat Kun jij nu pro uh, proberen de caravan van Westman Grover? Nee, ik kan Wie het, het, het benen. Ik kan het wel benen. Alleen de akkoorden, ik, ja, ik, je ik kan het helemaal niet. Helemaal niet? Nee, nee. Het is het een het is het, hele mooie akkoorden. Het is jazz, man. Het gaat boven mijn pet. Oh, dan gelukkig kun je maar veel beter met spelen. Ik ben maar, maar een amateur. <laughs> <laughs> Altijd leuk om jezelf klein te leeren zetten voordat je blijkt te zijn. Nee hoor, ik. Ik meen het serieus, ik ben een amateur. Ik ben geen gegeven moment echt... Ik. Ik ja. ja. ja, Laten ja. zeggen, ik je een bent een succesvolle muzikant, omdat je met je behulp van je gitaarmuziek, onder andere, je vrouw hebt kunnen paaien. Ja, dat is wel, wel, nee. twaalf, wel een succes. Hoe liking... kan je dat een amateur doen? Ben je, ben je, ben je. Ja. Dan ben je gewoon succesvol. Hoogst mogelijke salaris. Ja, precies, een beloning. Hoogst mogelijke salaris. Dat ben ik trouwens niet met je eens de hoogst mogelijke beloning van, van muziek maken, is als je zo geconcentreerd kan spelen, liefst nog met anderen samen, dat de tijd stilstaat. Ja. Dat, is, dat is voor mij het hoogste. Maar dat is, er heel erg dat is wel dat is echt muziek. Dat, ja. is, dat je gewoon speelt, weet je wel. niet ja. meer een liedje aan het doen, nee, je speelt en gewoon en de tijd staat stil. Ja. En de luisteraars barsten in snikken uit. Ja, en de deuren wordt platgelopen met de handtekening de handtekeningen. Nee, nee, dat is niet Nee, volgende. maar ik je niet je dat, dat is het grapje ja, wat ik op baat. Ik heb de ooit de een vanaf citaat gehoord van Herman Brood. Of tenminste, hij sprak het zelf uit op televisie ik heb niet zoveel met zijn muziek, maar ik vond het zo mooi wat hij zei. Hij zei, dat zijn vader had tegen me gezegd, houd toch op met al die drugs, want dat kost je allemaal geld. Laat bla bla. zei hij, papa, ik spaar geen geld, ik spaar mooie momenten. En ik heb alles meegezegd gooit hij zichzelf van het hotel af. Ja, omdat Om het mooie momenten Omdagen, ja. Ja. Het Nou, Hij had de de wel potten. gezegd ooit een keer dat als hij eh, dan van een gebouw af zou springen, dat dus je zou blijven En je zou nog precies vlak voordat je de grond raakt, nog net onder een rokje kunnen kijken van een vrouw. Of dat je doen. dat dan nog zou zien. <laughs> heeft hij gezegd? Ja, nou, ik geloof het meteen. Goed, wat meer natuurlijk. ja, dit is tam tam tam tam met tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam Trekken en dan draaide het podium weg en als iemand anders het nog goed vond, dan kon hij weer trekken en bleef het weer staan. En dan wie het langste uh, langs in zicht gebleven was, die, heeft gewo die had gewonnen. Ja. Gewo dat ja. hebben ze dan nu met de super, dus nu moet het de jury draaien. Nu. Ja. ja. Er heel veel gehoord ja, de jury uh, in, Ja, nu je het zegt was ik nog niet eens opgekomen, maar nu je het zegt is het eigenlijk hetzelfde <coughs> Is. Ja, dat is één bedrijf in Nederland die heeft uh, patent op die uh, constructie van dat die stoelen draaien ten opzichte van het, het juré. John de Mol toch? Ja. We hebben dus een producent die hoorde van dit en die heeft dat gelijk gezegd tegen John de Mol. Hey, ja, de bedrijf, dat is de, maar, de, maar, maar nou staat, van Velsen, heeft het bedacht. Ja, die heeft het bedacht. Ja, er is een man die heeft bedacht die stoelen, uh, de, de mechanieken, hoe het wow. allemaal technisch moet werken. En die meneer die levert nu aan verschillende landen nu al die stoelen. <gül> Omdat nou, dat ze ook, ook dat spelletje willen hebben. <kluis> <kluis> captain, wat, wat zijn dat voor stoelen? Die draaien om. Uh, dan zie je dus ineens wie er staat te zingen. De X-vector, maar dan zie je ze niet. En als ja. ze je wil zingen, als je weet dat ze zo goed zingen, dan draai je een drukje dan draai je beknopt en gaat je stoel draaien. Mm. Dag Els. Als teken van goedkeuring. Dag Els. Vrij Els. Fiederelsje. bij het vuur. Dankjewel. Niemand bakt pannenkoeken, helaas. Elstje, videre Ja, want de muur is te duur. Maar het klas doet te wonderen. Nog de beste mensen? een beetje van de kaart nog, of je vanwege de weg op Nee hoor. Halleeveli, Jan. Hoef je ook even. Hey, als... Oh, yeah. ja. Ik wil best hartelijk kussen, maar ik wil al wat goed. Oh, ik heb het niet eens gehad. Schaam... Oh, hm. dat is goed. Ik gewoon vrouwen mee. Ik wil Ik wil gewoon. Ik wil Ik wil gewoon. Ik wil gewoon. Ik wil gewoon. Ik wil gewoon. Ik Ik wil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 Oh, mooi. Ja, heel erg zijn hoepje ja. <coughs> engelen geluid. Oh. Maar Mooi is dat, Floris? Uh, ja, Jij zei net hoe het ook? Waar wil je Wave. toe? Wave. Wave. Wave. Wave. Wave. Wave. Wave. Wave. Wave. Wave. Wave. Wave. Wave. Wave. Wave. Wave. Wave. Oh, hij heeft een van de graafgenerator gemaakt. Van een, van een, van een lege uh, conservenblik, een stukje plastic pijp. En een, heb je een telefoontje gemaakt? En een uh, elektromotor en twee batterijtjes. Ja, fijn. En een stukje koper, uh, echt ja, zo en, en, en een uh, van een van een uh, gewoon een rubber handschoen, de, de pols afgeknipt om, het, om de snaar te maken. Ja, maar zo hoort hij. Ik ken hem ook al heel lang. En, uh, ik heb uh, op een kamertje gewoond van drie bij twee met z'n tweeën. En een hele gigantisch grote installatie. Dit zijn grote boksen, maar die boksen waren veel groter. Met z'n tweeën woonden eruit. ...vol met geknutsel. Mm -hmm. Dat hoort zo. Ja, maar hij heeft dus een vak van gemaakt. Hè. En wie heeft hij er heen? Nou, nog een leuk Sturlingmotortje. Oh! Een dat mm -hmm. daar is helemaal gek op, ja. Die, die, die, dat, uh, hoe heet? die had er eentje gebouwd, Paul. Ja. Uh, natuurkunde assistent, mm -hmm. Maar het ding heeft nooit geperkt. Wat is een -motor -motor? Ja, dat was iets heel bijzonder mee. Er zit je een, een kaars zo... onder, het zit een soort pijpje oh, oh, nee. met staalwol ja. erin... ...en dan een, een, een zuilandje... Zijn hele boelmethode. Dat heeft ook hij zo iets ieder geval hij zoiets ja. En dan gaat de, de lucht zet uit, dus je zuiger gaat er toe en dan stopt het er niet meer. Jawel, want dan gaat het niet in een klein ventieltje, gaat het over in een andere ruimte, daar komt die lucht weer af. en dan, nou, oh, dan komt hij weer terug. Dan klimt hij dus weer. Oké. Okay. En dan kun je dus een schip op laten varen. Het is een stationair motor. Ja, dat, dat is een heel raar systeem. Ja, het kost wel heel weinig energie, geloof ik. Ja. Ja, je kan hem op koffie kan het draaien. Maar je moet wel steeds nieuwe koffie zetten. Ja, maar ik wil het niet zeker. Hij drinkt het niet hoor. Nee. Zij zelf. Ik heb steur nodig. Ik heb zoveel koffie gedronken. Dan zie je er net zo uit als dat machientje. Want ja. ik doe het ook even. Ik het gaan dan. Wat een leuk merk zijn. Een pak koffie. sturing. Stirling, stirling. Ik een koffie. <laughs> Check it, not stirring. Kietje! <laughs> hey, je hebt een andere gitaar. Eerst, dus, Floris, je je een, een nieuwe ofzo. Ja, ja, zo? Nee. Eerst dat je een Aldi gitaar. Ja, dit is een, uh, wel een andere. Of heb je een andere sticker erop? Dus De <laughs> sticker heb ik zelf opgezet. Maar het is, deze heb ik al wel heen dan. Maar, ja, misschien wel nooit gezien. Niet dus de, diegene de, die, je, die je ervoor bij hebt Ik heb een epifoon elektrisch gitaartje verkocht. Kom op. Kom op. Oh, chip chip chip chip chip tip, tip, tip, chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip chip tip, tip, chip chip chip chip chip chip tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, I was He He in Suriname, een fantastisch orkest. Vooral die kleine drum, dat ik ga wel naar zijn best. Hij drumpte met veel zorg en veel kunde en plek. Maar op een dag was hij zijn bongo's klein. I don't know what to do without my bongo's. I feel so very blue without my bongo's. Heel op maar en die cha-cha-cha daarin ik meek staan. Ik al zonder mijn bongo's niet. Zo zat hij langs de treuren bij hij fiets op de werk. En rookte sigaretjes van de onderkant. En, en wat er toen gebeurde, dan u maar op. Hij voelde zich zo'n hegnaar in zijn kant. I don't know what to do without my bongo's. Bongo's, I feel so very blue without my bongo's, bongo's. Dan ja, moet zich hier jullie allemaal bongo's. Ja, ja, dat dacht ik al. Toch? Zo was Nee, ze... Ik ben het eerste I en dan de rest bongo's. I don't know what to do without my bongo's, bongo's. I feel so very blue without my bongo's, bongo's. bongo's. De Roomba en die cha-cha-cha, daar vind ik niks aan Ik kan zonder mijn bongo's niet bestaan, cha-cha-cha. Zat laatste de bij in vriend zonder werk, bongo's. En rip de sigaretjes van engel, bongo's. En voelde zich toen zo erg in zijn kop, wat er toen gebeurde met uw paard. Bongo, I don't know what to do without my bongo, bongo. bongo. I feel so very blue without my bongo, bongo. De muziekje, de cha-cha-cha, de tik-tik-tik, cha-cha-cha. Het is leuk, hè? Ja. Ja, het is een, een versie van Bubbles. Het origineel is uh, van Max Wojski. En het gaat over. De uh, koffie, oplos ja, koffie. Voor koffie, ja. oplossen, koffie van, van Albert Heijn, hè? Ja, van AH. Ja, ja. ja. Hij is erg leuk. Mm. Yeah. Oh. Jungle partner. Jungle boogie. Yeah, can you make a boogie? Sing it? Mm -hmm. oh. Uh oh, oh, oh, oh. oh, oh man. Every, every time I hear that man. march from London Green, yeah. yeah. I'm always on the outside looking. dat is dat intro. Het vers. Ja. Wie Is yeah. Another wacht, je nog of weddings they're not so bad. But if you're not the one. they're not so bad. It's really this. Mm -hmm. And another group. <laughs> And another, another, another, another, <laughs> another season. And season making peace. Hope that it Every night He doesn't call her He doesn't write He says he's busy But she says "Oh lord is he? He's making whoopee Picture yourself a little lovelace Down where the rose is clean Picture the same sweet nest, and See what he here can bring He's washing dishes A baby coat He's so vicious He even sews. But don't forget folks That's what you get folks de Is En zullen ze? Make it move in. Maar je er doorheen, maar erop Ja, maar dat is niet een tempo, man. Maar dan onthoud ik die tekst dus een beetje van. En hoe is het ook weer bij de judge? Hoe is het nou weer van... What if I fail? Yeah. Yeah. You better keep her. That's cheaper. <laughs> Right true. into jail. Yeah. I <coughs> don't make much money. Oh, yeah, I don't Only 5,000 friends. Some, 000. So money. some mm. judges think it's funny, too, because you pay six. Mm. Yeah. But, Judge, what if I fail? Is it more? It's to do. you. Once I lived a life of a millionaire. <laughs> of, of, um... Okay, no. getting <laughs> We're running Ja, ja, maar hé, jongen, ik ben de griepeljongen hier, hè? Nee, nee, nee, kom op. Ik geef van mij en geen mensen die... Nou, dat is heel soft. Voor mij, hè? Wat? Huh? Voor mij om niet te lukken. Nee, nee, nee. Heel soft. Wat? De chique, Ga je die zingen Nee. Ah, dat is als ik naar het top luister, nee, dat kan dan. Ja, wie langs meer dan? At night, when you. Ik kan beter zingen. Into your tent. En dan? Dan ben ik. Zeg maar tegen Ali dat we bubbels mm. nodig hebben. De moon en <laughs> de <laughs> without my walking stick, yeah, I go insane. I can't look my best, I feel undressed without my cane. Ik vind heel erg leuk, <coughs> so. 5.1. Ik heb het we ik, dus ik, <coughs> ik het gedaan. Dus ik heb het dan Ik heb het gedaan. Ik kan ook niet meer heb het gedaan. Ik ja, het nee, oh. Ik heb ja, het heb het gedaan. Ik heb het gedaan. Ja, ja, heb het helemaal Ik heb het gedaan. Ik heb Ik zou je zeggen nee. Ik heb ja, het gedaan. Ik het spelen Ik het Ik een paar Ik een paar Ik echt. Ja. het ja, ja. wel. Ik heb het kunnen krijgen. het gedaan. Nee, Superveren het of uh, super ja. uh, ja. Een dinnaanstuiting? Ga ja. hem gebruiken? Dat uh, ja. is wel uh, een Het is heel uh, maar is eigenlijk uh, ja. nee, ja. ja. heel Als je hem heel hard mag niet meenemen? Nee, je mag kijken. Je ja. gewoon in de doos kijken ja. van ook zo en zo het eruit. van ik het gewoon lekker bij jou liggen. ik heb uh, gewoon even teveel ja, en uh, een ik heb gewoon ik veel. want hij, lade. Lade. hij had een gig in een club en hij was door zijn repertoire heen en toen moesten we eigenlijk een sets van, uh, van een uur en een drie of vier weet je? en hij was door zijn repertoire heen en hij dacht dat de band geraakt in paniek weet je. Wel? en toen zei: hij. no worry guys, you follow me weet je. En dan ging die toen rockin' rockin' red child. Met een nummer van 20 minuten of zo. Het ja, stond die sessie, ook 7, stond binnen een maand stond het nummer 1. Ja, het is schrikken. Ja. Maar was er iemand die het had opgenomen? Ja, ja, dat is ja. gewoon alles ja. met ja. opgenomen. Oh, okay. ja. ja, maar ik maak de kant een beetje mooier. Ja. Ja. Echt, tekening af, hè? Ja, Slim Gail, ja, die moest hmm. nog een nummer doen en toen dacht hij, oh, dus stond buiten in z'n menmolen. Zie je hem, ik ze put, Of, ja, maar die zat nergens mee. <laughs> ja, alles wel goed. Maar ga pak pak J-Lo, chicken rhythm. Ja, nee, ja. goede tekst ook. En hij kende J-Lo al voordat wij die wisten. Ja. ja, precies. En laughing in rhythm is natuurlijk ook een toppertje. Ook? <laughs> MUZIEK Laughing in rhythm, well, if you low down trouble on your way Time to take a showdown And laugh blues away ja. Ja. Moet ik een op de het. Ja. Of ik ben nog van of ik moet op mijn hok Ik het last. Wat ze het is die Ja, heb ik gemaakt. Een nee. Nog zo'n ruiskap, toch? Nee, die heb ik niet. Meer. Maar ik gebruik hem ook niet buiten. Je kunt hem ook gebruiken om de computer aansluiten als geluidskaart. Ja, er zitten zelfs nog effecten en dingen in. Ik had ja. de gebruiksaanwijzing. Zo'n boek, dat ga ik echt niet allemaal lezen. Ja. Ja, heb maar ik echt, heb vriendinnen... Uh, intellectuele vriendin. zitvlees niet gedaan. Nee, maar goed, ik uh, die graag een ding willen leen, dus dan leen je daar dan iemand die er een keybay verstand van heeft. <laughs> dat is best wel een leuke ja. vraag. Vertel ze jou hoe het moet? Uh, ze vertelt me wel hoe ik muziek moet maken. Um, de, met een bepaald programma, Ableton, dat is een populair geluidsprogramma. En daar geeft ze mijn les in. En uh, op een gegeven moment heb ik geluidsgevallen voor de computer, om daarmee te werken. Een beetje uh, moeilijk genoeg, allemaal, om muziek te maken. Nu is het in de afweeksgeelte, dat dan de ene basisklank niet de basdrum in de weg zit, of dat de, de, de bepaalde kunst niet in de weg zit, of met andere instrumenten. Ik vind dat zo geploet, hè? Ja, Daar nou denk ik ook dat helemaal niet over. Nee, maar dat kun je in ieder geval ook met de ja, je, kan, je kan de op de, de zijn, eindeloos. Ja, en dat is dus niet zo leuk. Nou maar ja, dan... je kan, je, ik, ik ben wel bewust van mijn eigen beperkingen. Dus... Het is een eigenlijk weer eigenlijk met beetje ja. Ja. Maar goed, ik ik geef beetje een die... moet hij nog leren. Ja, nog is dat één ding. Dat één ik best zeggen, beetje maar... ja, Dat zeggen, maar... toch ook. Nee, je bent ook goed ook goed het dat het niet komt. beetje een daar? een is is goed. De bedoeling. Nee, maar het zou kunnen. En dan een je iemand beetje Maar beetje uh, een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje in, hun, in hun een dat het zoveel moeite kost, dat vind ik even dat zo zoveel... Ja, maar ja, ik, ik, mij kost het geen moeite, want ik, ik neem, als ik iets opneem, is het uitsluitend als een soort schetsboek. Dus ik druk de knop opnemen aan, ik speel en uit. En verder gaat het bij mij niet. Maar wel met vier microfoons? ik hou me niet bezig ja. met. Ja, gebruiken ze alle vier? Nee, nee, ik gebruik er één. Die twee aan de bovenkant toch? Dat zijn er twee hoor. Ja. Oh, het, bij de zoom gebruik ik er, gebruik ik er dan twee, maar ja, dit, het gaat automatisch. En als ik het op mijn laptop doe, zet ik gewoon een microfoon zo, zoals dit, zeg maar. Dat niet. Ja, als je dat normaal zet op de zoom, dan kun je dus een, een, een rijk geluid creëren. Ja. ja, maar dit is... Maar oh, je te veel gedoe. Ja, dat is ook zo. Maar als je weet dat je, waar je het neerzet, dan hoef je alleen maar de ritueel te herhalen. En dan krijg je een, ik rond hey, Ik zeg alleen maar wat Ben zegt. Nee, als ik serieus wil opnemen Dan laat ik dat aan iemand over Die er echt verstand van heeft. Ja natuurlijk Voor mij is het echt een soort kladblok dus ik, uh, ik ga eventjes in een hoestenbuis doen. Maar ik Probeer maar gewoon door te praten Ik Luister dan Nee hè nou, ja, ik kan nog naar buiten toe, en ik heb nog bier. Dus het gaat wel lukken. Ja. Ik heb wat mooie, Floris. Uh, nou. Hey. Oh, leuk. Ja, heel erg. Oké, wil je nog? Ja, heel uh, erg. Ik wil zelfs de ander... Goede diepe druk. Nee. Deze, deze ook hoor. Allebei. Hoor. Ja, mag ik? Mag ik? Tegen het hoesten? Ja. Oh, ja, het helpt heel erg goed, hoor, dokter, heel goed, hè, dokter. Ja. toch? Ja. Ik heb nog een. Nou. Ja? Heb je nog Stem, een ja. op champagne? Ja. Het zijn nou, wel andere vloeistoffen ja. dan uh, betafekkels. Bijvoorbeeld kerk, of zo. Nee, joh. Ik ben, ik ben een, net zoals deze meneer een simplist. Zo. Dus voor mij ja. doe ik gewoon ja. eigenlijk. Ja. En dat that zit dan, dat uh, is het dan. Iedereen heeft zijn best gedaan, wist Iedereen heeft zijn best gedaan. We zijn ook niet allemaal helemaal ziek van elkaar geworden. Hoewel, vanavond weet je dat maar nooit. Nee, over twee dus. dagen ben je echt ziek. Ja. Dat is het lekker geur. <coughs> Nou! Hmm. Iets smelly, hoor. Ja, eerste, iets verder Dat ja het beste is wel warm. Dat duurt er niet uit. Een kaars? Of een zeepje? Ja. Een kaars. In de vorm van een dwerg. Ja, tuinkerbouter. Een dwerg is geen tuinkerbouter. Ik ga zo op hebben Maar jij hebt ook genomen. Oh, en die zit er dan in plaats van weg? En Little People. Nee. Ja, ja. Thuisgenomen, maar houdt u? Drink lauter kabouter. Dat was nog goeie, <tankt> nee, dus dat stroom, een goede naam. Kukkapaarder. Oh, weer? Nee, dat Dat vind ik zo'n lekker nummer. Dat ja. ze ons schidam had, uh, had een. Nee, uh, dat Ik weet het niet. Ene nummer. Het ene Van jou, wat jij zo. Het is ontzettend mooi ziend waar dit hele hoge toon in zit. Oh, maar Kiki bedoel je? Ja, dat oh. wil Ja, dat ja, zou ik oh. graag willen horen. Dat is wel hmm. echt mooi. Jammer nou. Jammer nou, Jungle Partner. Hoe pak je dan Jungle Partner? Jammer Kiki. Voor, er gaat over. Ik ben even wakker te vallen Mag jij hem zien? Nee, ik kan hem niet zien. Dat ja, dat is een gehoord. Ja, dat is Kiki. Nou, Zeg zegt eerst: Jij <coughs> ja. mag. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat welke het eerst gespeeld wordt. Oh. Huh? Ik heb een hele radio net. Hoe voelt het nou? is a thin uh, try that just an ordinary nou opneemt dan heb je je eigen nummer en loopjes maken zo ja en dan heb je er maar een titel op plakken titel plakken ja dan verkoopt het goed hè titel erop plakken Thank you. Zij Je heb nog een mooi leven. But until En dan gaan we ongeveer verder met Standing by, ja, because you know is standing by. Je moet echt naar de Ja. komen. Oepsala roep All along the watchtower. There must be some the kind of princes way. kept a few. All the kings came and went and servants too. All there in the cold distance a wild cat didn't howl but two riders were approaching but the wind began to howl all along the watchtower that there wanted to do it. There must be some kind of way out of here. Say <laughs> uh, the joke could het mm. is een beetje ook van Bob Dylan, hè heb ik hem ook hoe je opname De. En ze tijd en de tijd En de is tijd En het merrie van de houdt En de glijder En En En de En de, En ik Zeg een halve zin is goed kom niet ver hè? De, de uh, man, Dit was een bijzondere Ik denk aan de Naar buiten zijn er zijn twee soorten van die metalen gitaren op de markt gevallen: ja, National, van national, national en een andere Ender. Dobro. Jij hebt een Dobro? Ja, nee. Ja, nee. nee. okay. dat nee, is een beetje een beetje een beetje en het geluid was anders. Uh, er zit een soort bekken in, misschien uit. Ja, nou ja, om, het, om de bekken. En Het is dus anders maar. bij deze. Ja, de les nog. Heb je al zo'n dobro dobro gespeeld? Ja. En dus ik kies voor dit geluid. Ja. Uh, heeft het doobra weer middengebied of zo? Of juist. Uh, hebben geen uh, technische details en Wat vind jij het verschil tussen die twee talen? Je hebt zelfs binnen, er zijn een heleboel soorten nationals ook: met houten kasten, met metalen kasten, met staal, met messing, met, uh, met. allerlei verschillende. Dus zeg maar, de een klinkt zus en de ander klinkt zo. En, uh, toen ik deze voor het eerst hoorde, vond ik hem gewoon erg mooi klinken. Nou, maar ik zou best ook nog wel een houten national willen. Maar je hebt wel eens op een Dobro, dobro gespeeld? ofzo. ja. Dus ja. uh, ik hoorde het alleen maar national zeggen. Dus Dobro vindt gewoon een mooie Nee, dat ja, is niet waar. Nee, maar wat... wat het is, is anders. In, ja, wat, wat, wat maakt het anders? Luister je als naar Bluegrass? Bluegrass, ja, ja. Dat is de oude... De oude dat is, uh, dat ja. is bijna, daar gebruiken ze bijna altijd Dobro. Okay. Ja slide-gitare, bij Ik vond het een heel mooi geluid hebben. Die, die geluid. Dat is ook mooi. Ja. Zoveel mooi geluid. Ja. Je moet een keuze maken in het leven. Ja, ik maak het leven is geluiden. één groot compromis. Ik maak mijn eigen geluiden. Pfft. Maar niet in die kindachtige ja. Ja. ja, nee, niet zo maar. <laughs> Ik vind dat, het, dat het, als je muzikant bent, dat je ook gewoon het geluid moet maken. En niet dat je gewoon een uh, andermans uh, muziekinstrument uh, mm. uit de winkel koopt. Van nou heb ik uh, staartjes en ik ga wat spelen. Ik mm. vind gewoon dat je gewoon het geluid zelf moet maken. Feitelijk gewoon een eigen gitaar moet bouwen. Nou, ja, maar dat ja. komt ook omdat ik geen muzikant ben, maar juist ja, uh, van mooie nieuwe klank kan aanhouden. Uh, ja, ja, ja. Dus ik, ik, ik, ik duw dus mijn mening op aan <laughs> de rest van de wereld. Gelukkig heeft het net de net zo'n wereld om te scheiden. Precies, ja. En ik ben ook heel erg streng, dat is duidelijk. Dus ik, het laat me allemaal gebeuren zoals je, het gaat. Maar je hebt je, je eigen, eigen schuiftroonpensel, de Ja. Weet je wel? Ja. Nou, misschien kun je meer je dan je een buis... Je figuur zagen? Nee, maar gewoon als je dan een schuiftroonpensel hebt. En je hebt meerdere... Maar als je een hebt en je hebt meerdere, uh, meerdere diameters in één buis, dan kun je dus een rijke geluid maken. Je hebt nu net een nieuwe schuiftoppet uitgevonden? Nee, ik heb gewoon even een voorbeeld gegeven dat er meerdere methodes zijn om een nieuw geluid te creëren. Per stofvereniging is een schuiftoppet een, een, een triloppervlakte met een resonantiekamer. Not dat is En Een gitaar bijvoorbeeld. Het mooiste voorbeeld van een gitaar. Elke gitaarsta kun je namaken met een reisgenerator, een filterbank en een uh, delay. Alleen op een gitaar is makkelijker spelen. Nou, dat en kan zijn. Cosmese maar die filterbank, die kun je zelf maken, je zelf instellen. die lenen, dat is een weer terug naar die filterbank, dan kun je dus gewoon je eigen geluid creëren. Dat, is ja. dat, dat vind ik zoals het woord moet zijn op een op een gitaar of het is een nylon of het is een ijzer of het is een onbekend geluid ik heb dus ook een de aanzet kan er dus de attacker ook nog van veranderen en ik vind dat dat vind ik dus een verbetering geweldig dank je alleen ik heb nog geen bewijs zeg je het wel ik praat ja, Nee, ik praat ja, wel met echt gitarristen. Maar... maar ik zeg al duidelijk dat ik geen muzikant was, dus daar gaat het eigenlijk niet <hijt> mis. Ja, en als ik uh, word weggekeken, dan weet ik dat ik... de wordt nu weggekeken, dus ik van, ah, oké. Okay. Ja, okay. Maar we hebben nog twee minuten bij. Nee, ik... Nog uh... twee minuten.